Het NOS Nieuws van 3 uur. Clemens Petersen van Duitsland zijn een Nederlandse vrouw en haar vader omgekomen... toen de auto waarin ze zaten uit de bocht vloog en tegen een boom botste. Bij het ongeluk kwamen ook twee Duitse inzittenden om... en raakten nog eens twee Nederlanders een zwaar gewond. Zij zijn in levensgevaar. Het gezelschap keerde diep in de nacht terug van een feest. Volgens de Duitse politie heeft de bestuurster van de auto... een vrouw van 20, waarschijnlijk te hard gereden. In Rio zijn de wielrenners begonnen aan hun wegwedstrijd. De verwachting is dat Tom Dumoulin niet lang mee zal fietsen. Hij richt zich op de tijdrit van woensdag. Bij het handboogschieten heeft Nederland gewonnen van Spanje. En Nederland stuit nu in de kwartfinales op het ijzersterke Zuid-Korea. En dat duel begint vanavond om vijf voor half acht. Bij München is een drone links langs een vliegtuig met meer dan 100 mensen aan boord gevlogen. De afstand tot de Airbus van Lufthansa was ongeveer 10 meter, zegt de Duitse politie. Het incident gebeurde op een hoogte van 1700 meter. De Duitse politie wil de eigenaar van het onbemande vliegtuigje vervolgen en probeert hem met behulp van getuigen op te sporen. In Amsterdam is de kanaalparade begonnen. De botenparade wordt voor de 21ste keer gehouden en is het hoogtepunt van de Euro Pride. Vanwege de terreurdreiging zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Er worden honderdduizenden bezoekers verwacht. Aan de tocht door de grachten doen zo'n 80 boten mee. En Er vaart dit jaar onder meer een homoseksuele imam mee en er is ook een roze bejaarde boot met 65-plussers. Het weer droog en vrij zonnig. Het is ongeveer 22 graden. Morgen is het iets warmer en eerst schijnt dan de zon. Maar later op de middag wordt het bewolkt, mogelijk met regen. En het waait ook flink morgen. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen filmen. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 een drugschema bij Zandvoort op zaterdag. Ja, wel, we volgen de Canal Parade in Amsterdam. Daarvoor is voor ons aanwijzig Fred Heij al daar. Dit uur gaan we weer contact met hem opnemen. En omdat we de Canal Parade in Amsterdam hebben... denk ik, na nou, de beginnen we gewoon met Kissing the Pink. Ja, dat leek me wel toepasselijk. Dat was One Step Closer to You, de plaat uit de jaren 80. En verder volgen we uiteraard ook de Olympische Spelen. Maar we doen nog veel meer.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 You'll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 the chance I'm doing <laughs> And there ain't no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 We blijven het vanmiddag volgen voor je tot aan 5 uur vanmiddag. Deze is sauerlijk en bra. Pass me a drink to the left. Said her name was Delilah. Oh. And ja. I'm like, you should come out. Say that.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 What me say En zie, oh, dit is wat we gaan doen vandaag uh, Geen gesodemiet, iets actiever, je bent er klaar voor Ga uh, alles of niet. wat heb je te verliezen, Ja, yeah, als je niks doet, niks doet, dan ben je nooit mm, Dus geloof in jezelf, uh, juist wanneer het lijkt alsof Alsof het niet meer loopt, je kan rennen, rennen Rennen met je hoofd omhoog, om, Ho. Om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 Ja. Ja. Yeah. Dus geloof in jezelf. Uh, Jij is wanneer het lijkt alsof, alsof het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd omhoog, om, om, hoog, om. Stuur versnelling. Word er wakker want dit is jouw droom. Je geeft hoop. Zo, om. ik ga alvast een klein beetje je winnen hoor. de twee hits non-stop bij Amsterdam Beats Radio. Hoop, hoop, hoop, yeah. Als eerste hoor je Champagne en uh, Make My Love Go. En uh, erachteraan Nielsen was dat en de hoogste versnelling over Amsterdam Beach Radio gesproken, hoe is met de Amsterdam Beach Liner? Ja, dat is uh, ook. Wat dat betreft, uh, staat Zandvoort wel een beetje een teken van uh, Amsterdam Beach, hè? Jazeker. Want uh, naast uh, het feit dat die Amsterdam Beach Line is gepresenteerd, uh, hebben, we scha hebben wij vandaag ook een live schakeling met Amsterdam met Fred tijdens de Channel Parade.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 Afgelopen donderdag om twee uur arriveerde de nieuwe bestikkerde bus bij het badhuisplein waar drie pitspoezen uitstapten. Zij hielden halteborden vast die de route aangeven van de bus. De Amsterdam City, Authentic, Haarlem, Dutch Dunes en Zandvoort Bubbling Beach. vvv directeur Lana Lemmens vertelde de genodigden een en ander over de achtergronden van dit initiatief. Waarna burgemeester Diep Meijer de officiële opening voor zijn rekening nam.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 Tot zover. Ja, die bussen zien er best mooi uit, hoor. zijn ja, mooie bussen. Ja zeker, ja, zeker, En aan Amsterdam Bietsradio Radio kan ik ook eigenlijk best wel winnen. Ja, sta dadelijk bij Amsterdam Bietsradio, Radio de evenementagenda. Maar eerst Boy George. Those finer ones I spent with you. I would give everything I own, give up my life, my heart, my own. I would. My own I would give Everything I own Just to Have Back again Just to hold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 Uh, is, tickets zijn uh, voor een aantal evenementen al uitverkocht. Maar kijkt u vooral even op de website www.safarilodge.nl. www.safarilodge.nl. Dat allemaal op 13 augustus van 1 uur s middags tot 11 uur s avonds. Dan gaan we door naar de Amsterdamse avond. Hé, hey, hoe kom je erbij, hè?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 Ja, yo también Wat que te met llorar a mí no me importa que vivas con él porque sé que mueres con poderme ver mujer que vas a er aan de hand? Wat is er aan de hand? no no er aan de hand? Wat is er aan de el frío que vas conmigo rumbiamo con We blijven er vertrouwen in hebben, hoor. Dat de dus zomer eraan gaat komen. Johan, Enrique Iglesias en Duella El Corazon. Ja, hoe gaat het daar in Rio? Niet zo goed nieuws, hè, Albert-Jan? Uh, nee, man. Uh, zojuist heeft uh, Argentinië tegengescoord... Uh, tegen het einde van het tweede, tweede kwart. Het is inmiddels afgelopen het tweede kwart. De stand is één tegen één. En nog even, in eerste instantie melden wij... dat de Voogd had gescoord voor Nederland. Maar na bestudering van de beelden... bleek uh, toch de stik van Hertzberger de bal het laatste hebben aangeraakt. Dus de goal komt op naam van... Hertzberger, tussenstand Nederland-Argentinië na twee kwarten 1-1.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 De zon door de mist aan de ochtend of zelfs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 Stukken op ons stijgen. Oh, I know. We're so sad, so darling. Oh, I know. We're sad, so sad, so En ook de dansbare muziek vergeet waar zeker niet voor je te draaien hoor. Dat allemaal bij CFF Salt je eigen lokale omroep. Met 24 uur per dag muziek en informatie. Je Mike Posner en I took a Peel in Ibiza. Ja, we zijn in afwachting van de verbinding met Amsterdam met Fred Heij. Ik dadelijk weer meer over uh, de Canal Parade al daar. Maar eerst nog even deze van, hoe uh, uh, heet die ook weer? Nou, in ieder geval heet de single You're on the it's coming.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 So say was say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. say you're the seal of de zaterdagmiddag van CfM. Ben jij ook zo benieuwd hoe het uh, in Amsterdam is uh, bij de knelparades? Nou, we hebben verslaggever Fred Hey, al daar nogmaals goedemiddag, Fred. Nogmaals goedemiddag, Fred. Zo, een beetje, nou, beetje naar je team daar. Nou, ja. ja, heel goed En ja, Eigenlijk te gek, uh, ja, je hoort ja, eigenlijk net, uh, net te gek van. Je hoort van alles en alles over elkaar natuurlijk. En, uh, ja, dan leggen wat uh, boten bij die... Uh,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 Ja, mooi hè, nee, dat nee, al die nee. mensen hier voor uh, naar Amsterdam uh, komen, Fred. En jij bent er als uh, verslaggever uh, van CFM uh, live bij aanwezig. In het, uh, de vorige keer toen ik je aan de telefoon uh, heb gehad. toen dacht ik eigenlijk bij mezelf: hoe zou Fred er vandaag uitzien? Ook in het roze of niet? Ik, uh, ik ben inderdaad uh, wel met een spijkerbroek. Oké. Okay. Dus, dus ik heb wel een roze overhemd aan, in inderdaad. Nou, dat wordt. niet beetje in de kleur te blijven, natuurlijk. Dat is voor het sfeertje, maar.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 En ik hoop dat je je stem dan ook weer terug hebt. Uh, dat hoop ik al. Ja ja. Heel veel plezier daar nog, Fred. Dank je wel oh, nee, voor je tijd. Dank je wel. Dank je allemaal de groeten daar hè voor Doei. ons. Hoi hoi hoi. Wat een gezellige boel daar in Amsterdam. Woorden van collega. Jawel, hij is er weer. Fred, hey.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 zo geweldig fout, hè? Door Sabrina en boys, boys, boys. En ze Homo 100. Ja, vond ik wel achter het uh, item van zojuist. Uh, Pas, Ja, nee, uh, helemaal niet. We gingen uit uh, Amsterdam naar de knelparades. Met uh, Fred Heijn. Nou, die vermaakt zich daar uh, voorlopig nog wel eventjes. Voordat we opgaan naar het de derde, helaas, uur van uh, Zandvoort op zaterdag, nog even een uh, tussenstand uh, Argentinië-Nederland. Met nog uh, negen minuten te gaan in het derde kwart uh, kreeg Nederland een strafcorner, de eerste